Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog geen witte rook bij het crisisoverleg in Den Haag. Premier Schoof overlegt met de coalitiepartijen over het Europese herbewapeningsplan. Dat gaat 800 miljard kosten en drie van de vier regeringspartijen hebben er in de Tweede Kamer tegen gestemd. Het geld voor die herbewapening van Europa moet namelijk worden geleend en de partijen vinden dat een slecht idee. En dat wel, Schoof in Brussel al heeft toegezegd dat Nederland meedoet. Na uren overleg kwam BBB-leider Van de Plas net naar buiten. Uh, ja, het was een goed gesprek. En uh, we gaan vanmiddag weer even verder. Dus, uh... Oh, u bent er nog niet uit? Uh, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar uh, daarom gaan we vanmiddag even. Ja, waar verder. zit het hem dan nu in? En, uh, ja, daar ga ik niks over zeggen. Ik ga nu terug naar de Kamer. Ik heb nog wat afspraken ja, ook. Het overleg gaat om vijf uur verder. En wijn in Amerika wordt misschien duurder. President Trump dreigt met nog meer importheffingen op Europese producten, zoals een heffing van 200% op wijnen en champagne. Hij wil ze invoeren als de EU-importheffing op Amerikaanse whisky niet intrekt. De provincie Drenthe moet van de rechter stoppen met het afschieten van reeën. De provincie deed dat voor de verkeersveiligheid, maar de rechter zegt nu dat ze dat niet goed onderbouwd hebben. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen het aantal reeën en het aantal aanrijdingen in Drenthe. De zaak was aangespannen door twee dierenrechtenorganisaties. En bouwbedrijven balen regelmatig als er een vogel komt broeden op hun bouwterrein. Daarom zet netbeheer Tenet, bij een project in Zeeland nu een laser in. Die laser die maakt verschillende patroontjes hier over de lege bouwplaats. En die zorgt ervoor dat vogels denken, oh wat is dit? Ik, uh, ik vlieg snel weg. Ja, tot nu toe bewaakten bouwbedrijven hun terreinen handmatig met een hond. Als je met een persoon met een hond gaat lopen, dat is heel arbeidsintensief. Die man of vrouw die moet hier uh, heel de dag door rondlopen met die hond. Dat kost uh, veel tijd, maar ook veel geld. Als er eenmaal vogels broeden op een bouwterrein, moet het werk worden gestopt. Soms legt één nestje een heel nieuw bouwproject stil. Het weer, er trekken felle buien over, maar tussendoor is er ook volop zon bij een graadje of acht. Morgenochtend kan er ook nog een buitje vallen, daarna wordt het langer droog en best zonnig bij zeven of acht graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer sta je zo'n vijf minuten vast en verder ook oponthoud op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp.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 Strich aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem lächeln Gesicht.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 Het hart en verpart zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? 6.9 Could you be a teenage idol? Could you be a movie star?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 So don't go higher for this. Can do the money Don't go high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 Those times I don't.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 en dan nog steeds bij was. Ik woonde daar niet mezelf was, dat ik alles was, wat jij was. En jij was dan wie ik was. En, en jij dan nog steeds bij was. En jij dan nog steeds en wij dan nog steeds, wij wat?